Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een sporthal in Noordwijk Hout woedt een grote brand. Het is nog onbekend of er gevaarlijke stoffen vrijkomen, maar de veiligheidsregio raadt omwonenden uit voorzorg aan om ramen en deuren dicht te houden en hun mechanische ventilatie uit te zetten. De brand brak rond negen uur uit in het dak van de sporthal. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er toen iemand binnen was. Korpsen uit omliggende plaatsen als Noordwijk, Lisse en Sassenheim helpen bij het blussen. In Maastricht heeft de politie vannacht een illegaal feest met studenten beëindigd. Het feest vond plaats in een voormalig klooster. 40 feestgangers kregen een bekeuring. De politie nam ook de geluidsapparatuur in beslag. Ook in Hoofddorp greep de politie in. Bij een feest in een vrijstaande woning waren 50 mensen aanwezig. Ze kregen allemaal een boete. Een vaccin tegen corona is ook effectief als er nog maar weinig mensen gevaccineerd kunnen worden, dat zegt het RIVM. Afgelopen week werd bekend dat het vaccin van Pfizer effectief lijkt te zijn en ook beter lijkt te werken dan gedacht. Het duurt nog wel even voordat het op grote schaal beschikbaar is. Voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care noemt het vaccin daarom op korte termijn een druppel op een gloeiende plaat. Maar bij het RIVM denken ze wel dat weinig vaccins al het verschil kunnen maken. Als bijvoorbeeld het reproductiegetal net boven de 1 is... zijn er volgens het RIVM maar heel weinig vaccins nodig om het net onder de 1 te brengen. Als er binnenkort een vaccin beschikbaar is... moeten festivals en poppodia onderscheid kunnen maken tussen wie gevaccineerd is en wie niet. Als het mogelijk wordt om mensen zonder vaccinatiekaartjes te weigeren... kunnen zulke evenementen weer plaatsvinden, zegt de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals in Trouw. Het weer het is bewolkt met vanuit het zuiden enkele buien. Vanmiddag trekken die buien via het Noorderweg en kan de zon doorbreken. Het wordt 13 tot 16 graden. En dan waait een meest matige zuidelijke wind. Morgen wat meer wind en nog iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier.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 Morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Antwoord heeft het inderdaad en Zandvoort euh, gaat het vandaag weer heel erg euh, hebben. Want we hebben een druk programma op zaterdagmorgen. Goedemorgen Zandvoort, 14 november 2020. Wij gaan straks praten met Sinterklaas. Die gaat zo aankomen over een uurtje of anderhalf. Maar wij hebben contact met hem eh, op de geheime plaats waar hij zich eh, ophoudt. Daarna praten wij eh, met Ronald Uweskens. En die gaat een kort statement geven over de brief en, uh, die hij geschreven heeft aan minister Slob de Tromp is onze volgende gast over ondernemerszaken. En in het laatste stukje praten wij met Wilfred Taters uh, in de rubriek Hoe is het nu met? In de tweede uur komt Gilles Kok ons kort vertellen, of misschien wel lang, over de KRM die 196 jaar oud is. Dan praten wij met uh, Allard Kalf, die staat op het, moment op het circuit en uh, er wordt een boek van hem uitgegeven. En als laatste doen wij uh, Liefs uit Zandvoort met Christel Veerman. Veerman.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 Verder met een ingelast onderwerp. En wij gaan praten met Ronald Hueskens. Die is secretaris van de stichting LHBTI aan Zee Zandvoort. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Goedemorgen, wat fijn dat ik even in de uitzending kan komen. Ja, um, ik heb begrepen dat jij rol erg gestoord hebt aan de uitspraken van minister Slop uh, uh, Betreffende de, de verklaringen tegen homoseksualiteit op, op scholen. En jij hebt daar een brief over gestuurd naar de minister... Waarom heb je je zo erg gestoord? Ja, um, allereerst um, uh, de uitspraak van uh, Aardig Slob... Uh, is gericht op een, uh, uh, een, een toezegging van een, uh, een kleine minderheid uh, van, uh, van scholen... de zogenoemde reformatorische scholen... die ouders vragen om een verklaring te ondertekenen... waarin zij uh, zeg, uh, de heteronormativiteit en het huwelijk tussen man en vrouw... Um, uh, ja, uh, zeg, het als, als hoeksteen van de samenleving zien... En elke andere vorm eigenlijk uh, niet accepteren. Nou, uh, dat is een recht dat zij hebben uh, vanuit artikel uh, 23, uh, vanuit de grondwet, die bestaat sinds 2019-17... Uh, 1917, een 103 jaar oude wet. En uh, met deze uitspraak en in feite de goedkeuring van Aris dat deze scholen de, het recht daartoe hadden, uh, ja, ontketend hij uh, in feite een nieuwe schoolstrijd, uh, want hij zegt in feite. ...dat deze scholen dat mag doen. En dat kan natuurlijk niet, want het gaat in principe uh, in uh, contrast met artikel 1... ...waarin iedere Nederlander het recht heeft om te kunnen zijn wie of hij of zij is. Ja, dat is duidelijk. Uh, de dag daarna was hij toch wel erg ondersteboven gelopen door zijn uh, mede-kabinetsleden en hij de keutel in. Ja, precies. Nou, en dat is, uh, dat is, dat is prachtig uh, om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat hij een beetje last van occipatie heeft gekregen. In ieder geval, <laughs> het al <laughs> Ik, uh, ik uh, heb in ieder geval uh, gezien, zeg maar, dat uh, hij, uh, uh, hoe heet het, um, uh, toch wel, wel flink wat uh, veroorzaakt heeft. En eigenlijk uh, zijn wij de minister zelfs nu op dit moment heel dankbaar dat hij de uitspraak heeft gedaan. Want uh, ja, er zijn aan alle kanten zijn er reacties uh, oproepen tot uh, petities... Uh, bijvoorbeeld vanuit het Humanistisch Verbond... om opnieuw uh, naar artikel 23 te kijken... en uh, ja, te constateren dat daar gewoon een hiaat zit in de wetgeving. Dat nou, is een contrast en, uh, tussen uh, artikel 1 en 23 dus. Ja, precies. Ja, ja. En uh, ja, in, in artikel uh, 23 staat dat het openbaar onderwijs... met eerbiediging van iedere godsdienst of levensovertuiging... bij wet geregeld moet zijn... Mm -hmm. Um, maar ja, in, die, in die, uh, deze uh, hele eenvoudige zin, waarin natuurlijk eigenlijk uh, de levensbeschouwelijke identiteit of de religieuze identiteit van scholen wordt beschermd, uh, zit ook weer gelijk een uitsluiting in. En dat kan natuurlijk niet zo zijn. Ja, ja. Dus uh, daar waren wij verborgen over. We waren in eerste instantie verbaasd, ook teleurgesteld. Uh, nee, ik werk zelf in het onderwijs. Dus minister Adi Slop uh, is mijn baas. Um, en uh, hij trof mij toch uh, eigenlijk rechtstreeks in mijn eigen identiteit. Mm -hmm. um, maar uh, veel meer nog uh, uh, ontstond de zorg uh, om um, uh, zeg maar de, de kwetsbaarheid van jongeren... die uh, in deze scholen uh, eigenlijk uh, ja, gedwongen worden om uh, zich toch zo aan te passen... dat zij hun eigen identiteit, want je wordt zo geboren... Uh, in de kast uh, moet opbergen, omdat de omgeving uh, dit in feite niet accepteert. Maar het is toch ook... En uh, uh, er bestaat in Nederland uh, nog steeds de mogelijkheid om uh, uh, te worden genezen als homo, althans, dat <laughs> dit dat, dat mogelijk is. Um, dit, dit zijn excessen waarbij je. Um, uh, jongeren uh, zich zo klem kunt zetten dat uh, ja, ze uiteindelijk kiezen voor een keuze die niet wenselijk is namelijk zelfmoord ja. en het blijkt ook dat het percentage zelfmoord of zelfdodingen uh, uh, onder LHBTI jongeren uh, 4,5 keer zo groot is en een groot deel daarvan is ook te wijten aan uh, het feit dat ze in een confessionele uh, uh, cultuur opgroeien die hen eigenlijk te weinig ruimte geeft om te mogen zijn wie ze zijn ja, het, het, het vreemde vind ik in dit hele verhaal dat de ouders tekenen een verklaring. Ja. En stel nou dat je een zoon of dochter hebt die uh, op zo'n school zit en vervolgens vindt dat, dat die uh, uh, homoseksuele of lesbische gevoelens heeft. Ja. Dan durf je natuurlijk helemaal nooit meer uit die kast te komen. Nee, zeker niet. Nee, want uh, uh, uh, met deze uitspraak wordt er niet alleen een onveilige omgeving op de school gecreëerd, maar ook in de thuissituatie. En uh, nou ja, er zijn uh, verhalen genoeg bekend van uh, kinderen die uh, weggestuurd worden. En we hebben een, een aantal uh, percentage dakloze LHBTI lbti jongeren uh, die uh, op ...op straat zijn gezet omdat zij uh, de, de seksuele identiteit hebben... ...die niet thuis wordt geapprecieerd. Ja. Ja, en daar moeten we deze, deze kinderen, uh, jongeren en zoals Slob zegt... Uh, hè, ...de toekomst uh, uh, in veilig stellen. Want dat is zijn uitspraak. Hij vindt uh, deze minister kost geweldig... ...omdat hij het ministerie, het ministerie van de toekomst, noemt. Ja, nou dan moet je ook aan de toekomst denken... ...en de jeugd heeft dat de toekomst, <laughs> Welk, ja. welke, uh, welke voorkeur je ook hebt. Uh, Ronald, de stichting LHBT die maakt zich daar uh, zorgen over. Hè? De brief is gepubliceerd in de krant. Ja. Ben je nu tevreden met zijn uitspraak? Um, uh, nee, want ik, uh, voor mij heeft de minister zijn geloofwaardigheid verloop, uh, verloren. Um, en ik ben blij dat er binnenkort verkiezingen aankomen. Ik hoop van ganse harte dat deze minister niet terugkeert op deze post. Um, ik moet ook zeggen dat uh, uh, de andere minister, minister Engelshoof... Uh, ja, dat vind ik toch wel jammer dat zij eigenlijk heel weinig van zich heeft laten horen... Um, uh, terwijl ze toch de directe collega is. En ik ja. vind dat ze ook een statement had mogen maken. Mm -hmm. um, eigenlijk heeft met deze uitspraak de minister uh, toch wel een beetje laten zien uh, dat, dat uh, artikel 23 hem zo aan het hart ligt. Um, ja, dat, dat, dat hij toch wel vindt dat mensen in hun eigen bubbel mogen blijven leven en daarmee een. ...deel van de samenleving mogen uitsluiten. Want daar komt het in feite op neer. Ja. Terwijl wij zitten in een samenleving. Ja, um... Je kunt het met elkaar niet eens zijn... ...en je kunt elkaar uh, op uh, gedrag of identiteit niet helemaal snappen... ...maar uh, ja, iedereen is gelijkwaardig. Of je nou een, uh, gelooft in een of niet. Um, wij zijn allemaal mens. Ja. En denk ik in de gedachte van uh, uh, de religie... Uh, als ieder mens Gods schepsel is, ja, uh, heb u zelf een lief. Uh, heb je naast je lief gelijk jezelf, uh, toch? Ja, dat is een, uh, een gevleugelde uitspraak in, uh, in diverse uh, kerken. Ronald, uh, gezien de tijd moeten we door. Ik ben blij dat je even wat uitleg hebt gegeven aan, uh, aan de brief die je te lezen is in de Zandvoortse Krant. Uh, de. Tweede Kamer gaat ongetwijfeld over artikel 23 praten. En we houden dat ja. uh, in de gaten, Ronald. Ja, zeker. En ik wil graag nog even toevoegen dat uh, in de uitzending van Rainbow Radio Zandvoort... Right. op uh, 7 december duiden we hier dieper op dit onderwerp in. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. drukke man uh, in velerlei uh, opzichten is uh, Peter Tromp, voorzitter van de OVZ. En ook bezig met uh, de verloedering en de verpaupering van het Centrum van Zandvoort. Peter, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hi. Um, ik heb uh, twee dingen en dat is de ene dat uh, uh, de werkgroep Centrum uh, over verloedering en leegstand. Hoe staat het daarmee? Ja, hartstikke goed. Een uh, uitgebreide werkgroep. We hebben een uh, presentatie mogen hebben van uh, het winkelcentrum Beverwijk, die daar al wat verder in zijn als dat wij daarin zijn. En die stond ook al een beetje leeg, hè? Ja, stond uh, meer dan leeg, want die hadden een aantal jaren geleden een leegstand van 25 procent. Ja. En door allerlei maatregelen de afgelopen jaren, ondernemers samen met vastgoed en gemeente, hebben ze dat terug weten te brengen naar 9 procent. Oh, dat is dus, onder het landelijk gemiddelde. Onder het landelijk gemiddelde, een prestatie op zich. En uh, ik denk, uh, wij hebben een hele uitgebreide verslaglegging uh, gekregen. Alles via natuurlijk Microsoft Teams. En uh, waar hele interessante dingen in staan, die we zeker mee kunnen nemen voor de komende tijd. Op het ogenblik hebben we in wat te maken met een leeftijd van 17%. Hoe, hoe kom je aan die 17%? Want ik heb uh, een, een verslag gelezen van, uh, ik denk zes jaar geleden, en daar stond 17% in. En ja. uh, de, de wandelaar door het dorp, die ziet geen 17%. Nee, maar het heeft te maken met 17% in het aantal vierkante meters. Er staan een aantal grote panden leeg. En het heeft niet zozeer zin met het aantal panden te maken als wel met het aantal vierkante meters wat dus, leeg is. Dus als ik het oude kruidvat opvul, dan zitten we op 5%. Nou, en dan nog een aantal. Uh, in het uh, filiaal uh, Plaza, wat vroeger Plaza heette, in uh, Halterstraat, zijn ook twee grote panden leeg. Nou, dat is wel duidelijk, Peter, want uh, uh, mensen die uh, horen 17% en kijken dan naar winkels, maar je moet dus naar vierkante meters kijken. Eigenlijk moet je naar vierkante meter ja, kijken. Okay. En dat is belangrijk. En het is zo'n door en in het oog uh, zo'n gewezen kruid van mm -hmm. de hoek van het raadhuisplein... Ja. wat al meer dan twee jaar leeg staat. Dood en dood, zonder prachtig pand. Dus wat dat uh, betreft is het goed dat die werkgroep er is... en dat we daarmee aan de slag kunnen. Die, uh, die werkgroep bekijkt dat. Er zit ook iemand van vastgoed in. En ja. Die heeft natuurlijk ook wat panden uh, in, in, in andere steden... Is er een soort van verplichting als je binnen zoveel maanden niet verhuurd bent, dan zou je de huur moeten verlagen en, enzovoort enzovoort. Is dat jullie idee ook een beetje? Nou ja, dat zijn allemaal maatregelen die we in ieder geval gaan onderzoeken. Kijken welke handvatten er zijn om daarmee aan de slag te gaan en... Uh... Wat er gebeurt is dat we in ieder geval bij elkaar zitten, dat we een werkgroep hebben, dat er mensen van de gemeente bij zijn, mensen uit het vastgoed. En het vastgoed is in deze heel belangrijk. Zandvoort is een gemeente waarin heel veel kleine uh, uh, ondernemers ook uh, eigenaren van panden zijn. Ja. Dus het aantal eigenaren van panden in Zandvoort is uh, boven het gemiddelde wat er in Nederland gebeurt. En dat maakt uh, het moeilijker om te onderhandelen. Mm -hmm. die, uh... Omdat het een veel grotere groep is. Ja. Nou ja, er is een, uh, een vereniging van vastgoedeigenaren die uh, zetelt ja. ook bij, uh, bij het OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort. En daar zit ja. je nu ook mee aan tafel. Goed, ja. daar wordt mee uh, gesproken. Het, het tweede ja. gedeelte, van die of nog een gedeelte van die werkgroep, is uh, uh, uh, de verpaupering van panden en zo. Uh, heb, heb je daar ja. al een beetje zicht op? Nou ja, er wordt uh, regelmatig geschouwd door mensen van de gemeente en samen met uh, ondernemend Zandvoort. En uh, dat hebben we een jaar geleden gedaan en daar is uh, best wel wat uitgekomen. En uh, het enige wat je kan doen is uh, eigenlijk als organisatie zijn, samen met de gemeente dat gaat dus ook gebeuren straks. Uh, mensen aanspreken, brieven schrijven van doe eens wat aan je pand. En zorgen ervoor dat het een beetje opgeknapt wordt. En, en of het nou uh... de huurder is of de verhuurder is. In principe worden die mensen wel aangeschreven. En we moeten eerlijk bekennen over het algemeen beschouwd. Of de of soms, Ten aanzien van de uitschaling van de panden best wel mee. En als je nou is Badhuisplein Roep? Ja. Dat is al... Uh, daar heb je er eentje inderdaad. En die is Ik, van de, de gemeente. Kijk, jij loopt veel in het dorp in Zandvoort. Uh, ja. <laughs> en uh, daar zijn natuurlijk dingen aan die staan te gebeuren. Waar we het ook over hebben in die werkgroep is bijvoorbeeld uh, en ook uh, in het overleg van OBZ het Zandvoort samen met de wethouder nou eens een keertje beginnen met het uh, neerhalen van die afschuwelijke plannen die er aan de zijkant staan. Die allemaal leeg staan en over verpaupering gesproken. Dat is een gigantisch stukje verpaupering. Maak het plat, gooi het plat. En uh, de plannen daarvoor zijn er. En waarschijnlijk dat begin volgend jaar daar een aanvang mee wordt gemaakt. Nou, we gaan dat uh, uh, zeker in de gaten houden. Want en het is, dat is echt dus een stukje is natuurlijk wel je gezicht van kent. Dat ben ik hartstikke met je eens. Nou, um... We hopen dat maar er het... gebeuren gelukkig ook uh, leuke dingen. Ja, vertel. In We gaan uh, het uh, raadhuis mooi in het licht zetten de komende maand. In deze donkere dagen voor kerst met het cancelen van de ijsbaan. Met het niet doorgaan van de intocht van Sint-Nicolaas. Twee evenementen in december die eigenlijk toonaangevend zijn. Samen natuurlijk met de fantastische lotenactie die wel weer doorgaat van de OVZ die aanstaande uh, volgende week gaat beginnen. Noemen we uh, het dan een uh, virtuele trekking? Dat wordt een virtuele, nee, uh, dat wordt een virtuele trekking. Dat die trekking gaat plaatsvinden. In de, in de, uh, de studio? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Uh, ja, dat... Ik, ik, uh, ik uh, ben best wel genegen om uh, met een van jullie in de studio te zitten, hoor. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat we dat op die manier gaan oplossen. En dat het dan gewoon rechtstreeks in Duitsland komt. altijd. Dat moet kunnen, ja. Dus dat gaat in ieder geval door. Wat eigenlijk uh, hartstikke leuk is. Uh, we hebben een viertal jaar geleden alweer dat raadhuis in het licht gezet. In de decembermaand. Dat was een korte periode. Dat gaan we weer oppakken. En niet alleen uh, het uh, raadhuis, maar ook het muziekpaviljoen wordt op een andere manier aangelicht. En dat gaat in ieder geval uh, de komende week plaatsvinden. Het wordt nu alles geïnstalleerd. Gisteren is het raadhuis gedaan. Vandaag wordt het muziekpaviljoen uh, klaargemaakt. En die kunnen we dan maandag waarschijnlijk met een kleine officiële opening ermee starten. En dat duurt in ieder geval tot eind februari. Komt er eigenlijk, in... uh, Peter, uh, een grote kerstboom op het raadhuisplein? ...gaan we ook doen. En dan komen er komen verschillende grote verlichte kerstbomen in het dorp. En waarvan ook eentje op het Raadhuisplein. Hoi. Er komt er eentje op het Louroudatitz-Carré. Er komt er eentje bij de ingang van uh, de, de Zandvoortweg, Straat. En uh, wellicht ook eentje bij het circuit op de Rotonde daar. Dat weet ik niet precies, maar er worden er verschillende geplaatst in ieder geval. Een ander initiatief is... Uh, ...van het uh, OVZ samen met Hilly Jansen... ...die ook heel ondernemend is, die ook hele goede ideeën heeft... ...die de aanjager is geweest, van, zullen we dat uh, raadhuis weer in het licht zetten? Er is subsidie geleend door het Innovatie Ondernemersfonds... ...voor het aanlichten van het raadhuis en het muziekpaviljoen. Daarbij heb ik het initiatief genomen om... Uh, alle ondernemers, niemand uitgezonderd of ze nou wel lid zijn of niet lid zijn van een ondernemersvereniging, maakt niet uit. Alle ondernemers iets van hun hart onder de riem te steken door het aanbieden van een klein Konica kerstboompje van een meter hoog, waar lichtjes in zitten en waar batterijtjes bij zitten. En die gaan uh, rondom Sint-Nicolaas 5 december, even na 5 december. Uh, gratis uitgedeeld worden aan alle ondernemers. Dus niet alleen het centrum, uh, ook alles wat ertussen zit en ook noord uh, niet te vergeten. Ook de uh, ZZP'ers? Ook de ZZP'ers? ZZP nee. <laughs> want want dat ben jij waarschijnlijk. <laughs> ja, dat is nou jammer Peter. <laughs> maar inderdaad een, een goed initiatief van, uh, van OBZ en, en OVZ. En OBZ zal waarschijnlijk uh, daar ja, helemaal en, achter staan. Uh, uh, het bestuur van het innovatiefonds was daar heel uh, enthousiast over en uh, dat is leuk. Ja. Wat we met de verlichting gaan doen is uh, proberen in februari, uh, als het eraf gehaald zou moeten worden, vragen we een onderhoud aan met, uh, met de wethouder en dan gaan we kijken of we daar iets van een vaste uh, verlichting van kunnen maken die op het het dak van het Raadhuisplein kan blijven staan. Oh, okay. nou, dat dat kost een... geld, want ja. we hebben te maken met zand, zee en zout. Dus daar moet twee jaarlijks onderhoud aan gepleegd worden. Er moeten waarschijnlijk lampen vervangen worden. Het leuke van dit is dat je het kan gebruiken wanneer je het wil. Je hoeft niet de tak op om het aan te zetten. Dat, dat, dat doe ook je uitzetten. allemaal tegenwoordig met je telefoon bijna. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen met uh, deze week volgend jaar hebben we Pride at the Beach. Oké, okay, we zorgen voor een regenboog over het uh, raadhuis heen. Nou, dan hoop ik uh, dat die uh, 18 december klaar is. Want 18 december uh, begint de winterpride en dan gaan we de regenboogkleuren wel zien. En wat we ook gaan doen is vanaf 25 november, want 18 december is het al klaar. Want het gaat volgende week al branden. Mooi. We zijn er al bijna klaar mee. Wat we ook gaan doen is uh, Orange the World uh, organisatie steunen. Een wereldorganisatie die al jarenlang uh, strijdt tegen het vrouwenonrecht wat er in deze wereld plaatsvindt. Die, ze hebben alle gemeentes aangeschreven in Nederland, een half jaar geleden al. Of wij op een of andere manier uiting aan willen geven in een stukje ondersteuning. Nou, Dat kan bijvoorbeeld volgens uh, met deze verlichting om die een aantal dagen in het oranje te zetten. Ja. Ze hebben gevraagd of we dat willen doen tussen 25 november en 10 december. Dat vinden we iets te lang. Dus we willen dat uh, rondom uh, voor Sinterklaas en tot 5 december doen. Mm -hmm. En na 5 december gaan we dus het raadhuis in kerstkleuren uh, zetten. Nou, dat, dat wordt tegen... uh, denk ik, Peter, een hele mooie... Eigenlijk moeten we jou uh, Peter van de verlichting gaan noemen... want uh, uh, je bent zo druk bezig met uh, ja. al jaren met deze verlichting... Pete, ja. gezien de tijd moeten wij uh, door. Um, we spreken elkaar zeker nog over uh, de te volgen acties... Uh, behalve de verlichting over het centrum en zaken die uh, in de OVZ spelen. Uh, bedankt ja. voor de uitleg alvast en we spreken elkaar weer gauw, Peet. Graag gedaan. Dankjewel. Hoi. Well, I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show Everybody in Gold. A cast out of Hollywood And the popcorn from the candy stand Makes it all seem twice as good There's always lots of pretty girls With figures that don't try to hide But they never can compare To the girls sitting by my side Saturday night at the movies Guess what picture you see When you're here with your baby let's row in the balcony En na de drifters met Saturday Night at the movies, maar ja, de movies zijn natuurlijk nog steeds dicht, helaas. En misschien dat we daar volgende week veranderen. Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Wilfred Taters. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben, je bent ver weg. Ja, daar wou ik het net even met je over hebben, want uh, het schijnt dat jij je huis moet verlaten om ergens Wat? anders telefoonverbinding te krijgen. Oh ja, ja. Ik, euh, ik kwam net aanrijden op de parkeerplaats van de plaatselijke kruidenier, de co-op. En euh, toen ging de telefoon, euh, omdat ik een slecht bereik heb bij mijn huis. Ik woon precies op de grens met Duitsland. Ja, dat is, uh, uh, waar woon je precies? Welk dorp? Uh, Bad, Bad Nieuwe -Schans. Bad Nieuwe -Schans. nou, dat klinkt toch wel uh, een soort van toeristisch. Uh, ja, waarschijnlijk net zoals in Zandvoort uh, helemaal leeg. <laughs> um, Wilfred, uh, in de kader, uh, we vragen hoe is het nu met? Hè? Dat is de rubriek. Hoe is het nu met Wilfred Taters? Ja, uitstekend. Uh, mis een beetje de dynamiek van, uh, van het westen, maar uh, het is hier uh, heerlijk ontspannen. En, en, en waarom zit jij daar? Uh, nou, dat is. Uh, ik heb een hele tijd, ik heb dit huis al tien jaar.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 En dan zijn er hier toch in de buurt wel wat. En nu kan ik gewoon op de motor varen waar ik wil. Oh, dat is wel, uh, wel mooi. Hey, Groningen. Ja. Um, wat zeg je? Je zit in Groningen en, en ja, uh, je, ja. je bent wel buiten de, de, de regio waar de huizen verzakken, toch? Uh, oh nee hoor. Daar, daar heb je echt geen uh, aardbeving voor nodig in Groningen. <laughs> dat gaat vanzelf. Ja, in Groningen verzakt alles. <laughs>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 ik begrijp uit je woorden dat je uiteindelijk toch weer uh, naar Zandvoort wil komen. En uh, daar, als je die kant op denkt, dan kijk je dan nog wel eens naar de politiek in Zandvoort? Ja, ja, ja dat uh, volg ik toch wel. Uh. Maar ja, de, de, er valt weinig te volgen op het moment. Hè? Nou ja, dus, uh, de, de, de begroting is geweest, de algemene beschouwing. Nee, ja, akkoord. nee ja, akkoord. Maar... Uh, uh,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 Uh, dan moest je elf minuten wachten voordat er een trein voorbij kwam. <gif> nou, toen was het slecht. Nou, dat, dat heb je helemaal niet meer. Nee, je rijdt er nu om. Ja, ja, nou niet alleen Heemstede, Houd en Hout... ...maar dat geldt gewoon voor alle obstakels die er vroeger waren. Er was veel minder verkeer. En toch uh, accepteerde je dat je elf minuten moest wachten bij de pijlslaan uh, ...en soms nog langer... Als de ging rangeren. Dat zijn allemaal dingen die opgeheven zijn. Maar de naam heeft het nog wel steeds. Dat Zandvoort moeilijk bereikbaar is. Nou, ik vind dat dat erg meevalt. Bepaalde momenten van de dag. Ja, dan moet je wel eens wachten. En wil je dat niet, uh, geen half uur eerder. Ja, of later weg. Het is. Of uh, later. Ja, dat het is ook, ja. ja, het is natuurlijk ook een, uh, een ding wat uh, inderdaad al, al, al. Ook in jouw tijd uh, heel erg speelde. En nu. Uh, we druk bezig zijn met, met de Grand Prix. Uh, speelt dat ja. allemaal weer op. Wat vind je ervan dat de Grand Prix terugkomt? Ja, op zich moet je wel. Ik ben opgegroeid met, uh, uh, de, met de Grand Prix. Uh, ik, uh, uh, de, ik, kan me, ik kan me als driejarige nog herinneren dat de eerste Grand Prix in Zandvoort reed. Ja. En, en dat ik Prins Bieren een handje mocht geven. <laughs> ja, dat is... Uh... Dat heb je natuurlijk aan je vader te danken. Die was ook politicus in Zandvoort. Uh, ja, ja, ja. Maar dat is, uh, dat, dat, dat is wel... Uh, die, die is in 1962 overleden. Dus mm -hmm. Dat is wel allemaal heel lang geleden. Hè? Nou, ja, ja. nou ja, Prins Bierauw is natuurlijk ook al heel erg lang geleden. Dat was de, <laughs> ja, ja, denk dat ik in 1948 of zo. 1948, ja. Ja, en, en heel langzaam is dat gegroeid. Hè? En uh, we gaan straks met Allard Kalf praten. Die heeft daar ook een hele, hele mening over. Uh, je, je ziet dat het uh, terugkomt. Uh, zie je dan uh, ook van afstand Zandvoort opveren? Uh, uh, uh, wat, wat was het laatste woord dat je zei? Uh, als, je dat, als je dat nu ziet, hè, Zandvoort uh, uh, over dynamiek gesproken. Ja. Uh, de, de, de Grand Prix is uh, dit jaar helaas niet doorgegaan en, en, en nee, nu nee. weer wel. Maar zie je dan van afstandje Zandvoort opleven? Uh, zie, zie je hem, uh, de dynamiek terugkomen? Ja, ja. Nou ja, kijk, het, het is dezelfde problematiek die uh, speelde uh, toen de A1 even teruggeweest was in Zandvoort. Dan is daar heel even een opleving en iedereen die doet daar uh, enthousiast aan mee. En uh, ik heb dus nu gezien dat het in september uh, terugkomt. Nou ja, dat lijkt erg veel op het laatste weekend van augustus, wat altijd uh, de Grand Prix was in Zandvoort. En uh, dan uh, ging... Uh, op zondagavond ging alles op slot. Alle snackbars die gingen dicht om drie uur. En dan was het geweest. En dan moest je wachten tot de Pasen voordat er weer iets ging gebeuren. Ja, dat is, dat is, daar wilde ik ook even op terugkomen. Maar je, je haalt hem eigenlijk al voor me weg. Vroeger, uh, in, uh, vroeger toen de, de Grand Prix er nog was. Kon je inderdaad na uh, de Grand Prix. En de, als de file weg was om een uur of elf. Een kanon in Zandvoort afschieten. Uh, heb je in, in jouw tijd uh, meegemaakt dat dat verlengd werd? Want op een gegeven moment is Zandvoort natuurlijk een jaar rond gemeente geworden. Nou, daar, daar is natuurlijk heel hard aan gewerkt... om dat, uh, dat seizoen te verlengen. Maar uh, ja, uh, moet je horen... de natuur die kan je niet veranderen. En uh, ik, denk, ik denk dat het uh, toch weer... grotendeels hetzelfde gaat worden. Alhoewel je niet weet... Uh, hoe na de coronatijd... Uh, de, de zaak weer... Uh, als, uh, zich gaat herstellen. Maar... Uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat uh, natuurlijk is er meer reuring gekomen. Maar ja, het aantal overnachtingen blijft natuurlijk beperkt. is ons voor uh, een uh, behoorlijk hotel. nou Sorry, ik wil de, de, de goede niet uh, uh, negatief in het licht zetten. Maar uh, een vijfsterrenhotel hotel hebben we bijvoorbeeld niet. De coureurs die moeten met vliegtuig naar Noordwijk om redelijk te kunnen slapen. Althans, naar hun uh, maatstaven. Ja, lopen, lopen we daar erg achter natuurlijk in Zandvoort. Ja, maar dat is altijd zo geweest. En uh, daar hebben we moeite genoeg voor gedaan om uh, de, de, de, de grotere hotels, de betere hotels uh, te, te enthousiasmeren voor Zandvoort. Want die vergelijking met Amsterdam bijvoorbeeld, uh, de omgeving Schiphol en natuurlijk de grondprijzen in Zandvoort uh, een stuk lager. Dus een hotel bouwen, dat zou veel goedkoper zijn. Alleen het exporteren, ja... Ja. Het uh, blijft moeilijk. Ja, nou ja, we... Geen enthousiasme voor te vinden. Nou ja, de, de laatste enthousiasteling is, uh, is Corandon geweest. Die, uh, die nu op, uh, ja. op de berg Zand naast het casino een, uh, een hotel wil bouwen. Inmiddels al uh, uh, twee strandtenten in zijn bezit heeft. Uh, dat is, ik weet niet of het vijf ster is, maar het ziet er wel heel mooi uit al, allemaal. Ja, nou moet ik zeggen dat ik al een jaar niet in Zandvoort geweest ben hoor. <laughs> nou ja, dat, dus, wat er het afgelopen jaar gebeurd is, dat, uh, dat weet ik uh, behalve dan uh, van de pers. Maar voor de rest weet ik dat niet. Nou ja, op die plek uh, zou een hotel komen. En uh, uh, gezien corona is dat ook in de ijskast gezet. En ja. heeft men daar een, uh, een fietsenstalling van gemaakt. Dus de, het ziet er beter uit als dat het was. Laat ik het zo zeggen. De, ja, ja dat, was, dat is altijd een beetje bezwaar geweest. Uh, ook uh, het, het Louis-Davids-carré, daar hebben we ook erg veel moeite voor gedaan om daar een uh, soort stadshotel uh, te, te, te, te, te integreren. Nou, je, je kreeg de handen er niet voor op elkaar. Iedereen vond het een uitstekend idee, ook een versterking van het centrum. Als je alleen overnachtingen aanbood en dan uh, de, de, de contracten afsluit voor ontbijten in het dorp enzovoort enzovoort. Uitstekend idee, maar uh, ja. Je maar helaas. Hebt er geen inv geen investeerder? Nee. Nou, dat is jammer. En uh, we, we, we hebben nu één investeerder, die heet Corandon. En die, uh, die gaat daar hopelijk als het weer allemaal open is. Want je haalt het uh, ook al een paar keer aan: uh, de coronatijd. die hakte flink in dat we daar een mooi hotel kunnen krijgen. Nou ja, misschien uh, heeft dat een uh, zodanige uitstraling dat er meer komen. Ja. Nou, dat hoop ik ook. Uh, Wilfred, uh, ja. je zit natuurlijk te kleumen in je auto bij de koop.